Mark Hokker met het NOS Journaal. De politie heeft een Roemeense bende opgepakt... die tijdens het rijden vrachtwagens heeft leeggeroofd. Ze gingen achter een vrachtwagen rijden, kropen op de motorkap... en forceerden de achterklep van de vrachtwagen. Daarna haalden ze de lading uit de wagen. In Nederland zou op deze manier zes keer een overval zijn gepleegd. De bende werd dit weekend opgepakt in een vakantiepark op de Veluwe. Daar lag voor een half miljoen euro aan gestolen spullen... Ook stonden er de speciaal geprepareerde auto's die voor de overvallen gebruikt werden. Volgens de kiesraad in Venezuela zijn er 8 miljoen mensen gaan stemmen bij de omstreden verkiezingen in het land. Een opkomst van iets meer dan 40 procent. De oppositie zegt dat het aantal stemmers veel lager is. Venezolanen konden een nieuwe raad kiezen die de grondwet moet herzien. Critici zeggen dat die herziening is bedoeld om de macht van de president te versterken... Enkele Zuid-Amerikaanse landen, de EU en de VS, zeggen de uitslag van de verkiezingen straks niet te erkennen. Daarnaast veroordeelt de VS het geweld en dreigt het land met snelle en stevige tegenmaatregelen. Vervoersbedrijven vrezen dat de komende jaren buslijnen stilvallen omdat er te weinig buschauffeurs zijn, blijkt uit de rondgang door de NOS. De komende jaren gaan veel chauffeurs met pensioen en jongere werven lukt de bedrijven niet goed. Om het dreigende tekort op te vangen hebben vervoersbedrijven eerder al maatregelen genomen, zoals het invoeren van trainingen en de verlaging van de minimumleeftijd. Toch lijken de maatregelen nog geen oplossing voor het tekort aan buschauffeurs. In Friesland is de N31 deels afgesloten na een ernstig ongeluk waarbij een dode is gevallen. Een auto is het taluut afgereden en op het naastgelegen spoor terechtgekomen. De bestuurder kwam om het leven. De auto zou in brand zijn gevlogen. Vanwege het ongeluk konden er ook geen treinen rijden op het traject Leeuwarden-Zwolle. Het treinverkeer is inmiddels weer opgestart. Het weer nog een enkele bui, maar verder schijnt de zon en wordt het 20 tot 24 graden. De rest van de week geregeld zon, maar vooral donderdag kans op een bui. Dit, ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. dit is Joranda van der Velden van de ANWB. Er zijn op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Studio van CFM aan de Tolweg Dan Tina. Deden we mee met de nieuwe Miley Cyrus. Door de Malleeboel. Levert ritme van Zandvoort ook op TV. CFM Text TV op kanaal 45. 45. -M -M. 24 uur per dag CFM TV, kanaal 40 digitaal. Inmiddels zijn er al lang weer nieuwe series uitgekomen van deze Bruno Mars. Maar dit lijkt toch wel een hele leuke plaat om te draaien op de radio bij CFM Soforts. Vandaag gedraaid op deze zaterdagmiddag 24K. Nou, we volgen de kwalificatie in Hongarije op de Ring En uh, ja, daar gaat het goed met uh, Max Verstappen. Er staat momenteel P2 in Q1 op 22.000ste van uh, Sebastiaan Vettel.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 Geen nee. Milieu. Milieu. Oké. Okay. Tot zover het Zalvoorts nieuws in het korts. Ook na te lezen op onze eigen ZTV Zalvoort app. <middels>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 Bij Windkracht 5 graden gaat zand stuiven. Ja, in de zomermarkt ja. is ook afgelast op de boulevard daarvoor. Dankzij Jan weerbericht. Oh ja, ja. ja. Oh jezus. Ja, nee. Oh jezus. Nou, uh, dat hebben ze dan goed gedaan. Ja. ja. Uh, de maximum temperatuur komt wel uit op 21 graden. Oh, dat is wel lekker. Ja is wel lekker. En normaal gesproken ook een uh, graadje of 21. Ja, ik, ik, ik loop ook lekker. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. lekker zomerswaardig. livenl <laughs> Kan je meekijken? <laughs> um, ja. Um, morgen, zondag. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Is dat belangrijk? Ja, een oldtimer dag op het circuit, hè? Oh jee. Dus, moet ik regenbanden dan, dan is het eerst. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> dan is het eerst. Uh, het is meest bevolk, dus maar goed dat ik al, al dat soort dingen niet weet, want dan ga je er rekening mee houden. He? Ja, nee, is goed. Ja. Objectief blijven. Ja, precies. Het is meest bevolkt met een buienkans en in de middag dan gaat de zon schijnen. Ik weet niet hoe laat het evenement begint. Nou, ik, het concours Delegance begint om half elf en is om drie uur afgelopen. Oh, nou, in die tussentijd zal het wel droog zijn hoor. Nou, dan kan het dakje open. Ja, goed zo. Veel, veel plezier morgen. Ja, dank je. Er staat wel een, uh, een krachtige uh, tot matige zuidwestenwind. Van 5 tot afnemend tot 4. Met een maximumtemperatuur in Zandvoort van ongeveer 20 graden. Nou, dan kan je pet afwaaien op het morgen. Ja. Dus pas op, hè? Nou, of niet te hard rijden. <lacht> nou, dat mag sowieso niet. <lacht> uh, dan gaan we naar de maandag. Dan hebben we het weekend gehad, hè? En dan uh, gaat de maandag. Uh,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 nou, dankjewel Lex. En als de mensen het weer willen blijven volgen... Dat, kunnen ze achter jou aanlopen. Dat, dat kan, dan kan ja, je Lex volgen. En dan kan je ook kijken op www.mediopagina.nl Je kan het uiteraard ook zien op tv. Op kanaal 50. 40. of 40. Sorry. Herstel. Op de CFM-app.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 Hoeft niet. Want... Hoeft niet. Gewoon even kijken. Gewoon even kijken. Het enige echte Zandvoortse weerbericht. Met Lex van den Oren. Dankjewel Lex. En tot volgende week. Ja, Volgende week zaterdag weer om half drie in de studio of op het strand. Dat, is, dat, is, dat blijft de vraag. Dat blijft de verrassing. Zo, zover gaat het niet. Dankjewel Lex. Tot volgende week. Dat was het weer. Ik denk, je kan het gewoon even uitlokken bij Lex, maar hij trapt er niet in. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het weerbericht is na te lezen op www.meteopagina.nl of via de andere kanalen die we zojuist noemden.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 La pena comienza. Es como si, es como si. Mi chévere, la la la la, la. Hey. Francia, hey. Colombia, hey. me gusta. Freeze. Calvin, hey. hey. Willie Williams, hey. me gusta. Freeze. Los DJ no miente le gusta a mi gente y eso se fue muy Freeze. bien. No le bajamos, mas nunca paramos. Es otro Palo y Blanco. ¿Y dónde está mi gente? <laughs> We gaan niet meer stoppen. We gaan arriba, We sí. gaan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 Op dinsdag 1 augustus is het strand van Amsterdam Beach het toneel van het Beach Festival. Mango's Beach Bar in Brussels aan zee. Zorgen voor een heerlijke line-up van de verschillende strandpaviljoens. Organiseren sportieve krachtmetingen. En op woensdag 2 augustus.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 een mooi evenement reiken, Pride at the Beach. Vanaf uh, aankomende maandag tot en met woensdag. En is iedereen van harte welkom hier in Zandvoort.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 Op dit moment komen zeker langs bij Sierwim. Dit is heel van een Scheer en Shape of you. Nou, Q3 is uh, gaande. Dat zei dus juist al in, uh, max verstappen is aan zijn snelle ronde op dit moment uh, bezig. Ik ben heel benieuwd uh, hoe die gaat uh, aflopen, Albert Jan. Eh, anders ik wel. Anders jij wel.